Als ze een lening afsluiten om de restschuld te betalen... kunnen ze de kosten en de rente van de lening aftrekken van de belasting. De regeling gaat volgend jaar in en geldt maximaal vijf jaar. Toen de France-winnaar Bradley Wiggins heeft bij een botsing met een bestelbusje... een paar gebroken ribben opgelopen. De 32-jarige renner was aan het trainen op zijn fiets... toen hij werd aangereden door een busje dat net wegreed bij een benzinestation. Volgens Britse media zou Wiggins naast een paar gebroken ribben... ook blessures aan zijn hand en pols hebben opgelopen. Het is nog onduidelijk hoe lang Wiggins niet kan fietsen. Het weer dan opklaringen, maar vannacht weer overal bewolkt. Verder af en toe regen, ook overdag bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan een graad of elf. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders, met Roel Koeners. There is nothing for me but to love you, just the way you love tonight. With each word your my grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose, touches my Goedenacht allemaal, The Way You Look Tonight, dat is een heel oud liedje, vooroorlogsrepertoire want dat komt namelijk uit 1936. En toen werd het bekendgemaakt door Fred Astaire, maar het is op de valrip van de vorige eeuw nog op de plaats gezet door Brian Ferry, die maakte toen een LP met allemaal uh, vooroorlogsliedjes onder de titel As Time Goes By, en dit, The Way You Look Tonight, dat stond er ook op. Goeienacht dus en welkom bij de Nachtring. Dan is het muziekprogramma van Radio 1 tot 6 uur. Morgenochtend met in dit uur een live-opname, een eigen opname... die 11 jaar geleden, ja, zolang is dat weer geleden gemaakt... werd in de Radio 3-studio, want toen was bij Henk Westbroek... een optreden van de Amerikaanse band Sonic. Die had in die periode een aantal hits... en een van die hits die ga je dus horen in die studioversie hits... So. Dit wordt helemaal Boots. Vorige maandag was het precies 66 jaar geleden dat Herman Brood werd geboren. En na aanleiding daarvan was er een speciale avond in Amsterdam. En uh, ja, een soort benefietavond. Want er werd ook geld opgehaald voor uh, de punkband Pussy, Pussy Riot. Je weet wel, die Moskouse medeband. Waarvan een aantal uh, mede op dit moment in een strafkamp zitten. In ieder geval een benefietavond om uh, het leed op een of andere manier te verzachten. Herman Brood die hoorde je nog eens een keer uit uh, lang vervlogen tijden met zijn set. Saturday Night. Donald Fagen heeft een nieuwe album. En wat voor een Sam was queen. She could roll like a pro rolls when she was 17. When a straighter hammered, she was best in town. When she released the red ball, all the pins fall down. Can't you hear the balls roll? Can't you hear the balls roll? I miss Molly. We're still bowling every Saturday. Saturday night, Saturday night. place The cat came up so fast Then we saw your laughing face Can't you hear the ball's again Herman Brood heeft hij het over Saturday Night. Maar dan heeft hij toch een andere titel meegekregen. Namelijk Miss Marlene Donald Fagan. Die hoorde hier bij De Nacht klinkt anders. De vader op Radio 1. De Nacht klinkt anders met uh, een track van het album Sunken Kando's. En dat is het vierde soloalbum van Donald Fagan. Uh, sinds de jaren tachtig nadat de man weg was van Steelyden en in zijn eentje verder ging. Het vierde album dus, Sunken and Kunders, en het nummer heet The Miss Marlene. Even if I am in love with you, all this to say, what's up to you? Observe the blood, the rose tattoo of the fingerprints on me from you. Other evidence has shown that you and I are still alone.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 What? See. I think it's called my destiny that I am Mooi, <laughs> blijft het door de jaar heen. Het is al uh, 40 jaar oud. Jawel, je gelooft het haast niet als je het hoort. 40 jaar geleden, toen verscheen van de Man die hoorde. het uh, derde soloalbum onder de titel Something, Anything. Todd Rundgen die dat uh, volzong. En je hoorde van dat uh, Something, Anything Marlene. En daaraan vooraf Marlene on the Wall. En dat werd gezongen door Suzanne Figger in 1985. Toen was daar uh, in één klap mee wereldberoemd Marlene Onderwold. Suzanne Vega. tot Stottswemken, om daar nog even op terug te komen. De man die is uh, aanstaande zondag in Amsterdam voor een concert in Paradiso... waarin hij wordt bijgestaan door het Metropoolorkest. Half negen begint dat uh, optreden van Stottswemken met het Metropoolorkest. En misschien, misschien wordt dan ook nog dit Marlene gezongen. Marienke Marleen, door Marlene... Bei der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lily Marleen, wie einst Lily Marleen. Onze beiden Schatten sahen wie een aus. Dass wir lieb ons hatten, dat sah man gleich daraus. En alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, Wie einst Lily Marleen. Wie einst Lily Marleen. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaast sie lang. En sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen, Met dir, Lili Marleen. Met dir, Lili Marleen.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 Lili Marleen Wenn sich die späten Nebel drehen Wer wird bei dir Laterne stehen Mit dir Lili Marleen Mit dir Lili dit ja, is al bijna 100 jaar oud, dit lied althans. Het komt uit uh, de periode van de Eerste Wereldoorlog, maar het is vooral bekend geworden in de periode van de Tweede Wereldoorlog. Je hoorde Lily Marleen gezongen door Marlene Dietrich. Afgelopen week is er in Engeland een hele bijzondere hitlijst uh, verschenen. En dat had te maken met het feit dat. Uh, 60 jaar geleden is dat de eerste Engelse hitparade gemaakt werd. En dat lijstje dat werd gemaakt door de Official Charts Company. 60 nou, jaar na data, dato hebben ze een uh, top 123 gepresenteerd. En in die top 123 alleen maar platen die meer dan 1 miljoen stuks verkocht hebben in het Verenigd Koninkrijk. Nou, dan denk je, dat moet wel een prachtlijst zijn. Nou... <lacht> Ja, daar kan je zo je vraagtekens bij zetten. Er zitten af en toe ook hele vreselijke dingen bij. Uh, een paar keer kom ik Bonnie M tegen. Als ik ergens een hekel aan had vroeger, dan was het wel aan Bonnie M. Verschrikkelijke uitvoering van het kerstlied uh, Mary's Boy Child. dat is daarin te vinden. En verder platen die ja, ik onderhand niet meer kan horen... omdat ik ze zo vaak gehoord heb. Do They Know It's Christmas, bijvoorbeeld, van Bente Ten tijde van het moment dat die plaat uitkwam, vond ik het prachtig. Maar de platen zijn onderhand, met name de kerstdrager... zo vaak gedraaid op de radio dat ik hem niet meer kan horen. En dat uh, geldt bijvoorbeeld ook voor uh, for Rivers of Babylon... Om, van Pony, om alweer weer uh, die man op te noemen. And I Just Call to Say I Love You van Stevie Wonder, ja... Yeah. Die plaat kan ik dus ook niet meer van de man horen. Maar ik vind ik niet zo'n goede plaat. Maar goed, even kijken. Ik zal even dat, de, de top 10 doornemen van dat lijstje. Dan weet je zo'n beetje wat erin staat in die top 123. En nogmaals, het gaat om uh, platen die meer dan uh, 1 miljoen exemplaren... in het Verenigd Koninkrijk hebben verkocht. Op nummer 10 vinden we Lovers All Around. Niet van de Trox, maar in de coverversie van Wet, Wet, Wet... hebben 1 miljoen... 85.850.000 uh, exemplaren verkocht. Op 9 vinden we Unchained Melody. Niet van de Righteous Brothers, maar van Robson Green en Jerome Flynn. Ook goed voor bijna 2 miljoen exemplaren die er over de toonbank gingen. Op acht een uh, hele leuke schildasje van The Beatles. Op 7 relax van Frankie Goes To Hollywood. Op zes van uh, dan Boney M. Rivers of Babylon... 5, You're the one that I want, van John Travolta en Olivia Newton-John. Op 4 vinden we Mel of Kintyre van Paul McCartney. Of Wings, moet ik eigenlijk zeggen, voor uh, de historici. Op nummer 3, Bohemian Rhapsody van Queen. Op 2, Do They Know It's Christmas van uh, Band Aid. En op 1, die plaat van Elton John, die hij destijds maakte... na het overlijden en aanleiding van het overlijden van uh, Lady Di... Candle in the Wind en Something in the Way You Look Tonight. Twee hits die op die single staan. Daar gingen er in totaal 4,9 miljoen van over de toonbank. 45 toerenplaten, daar heb ik het dan over. En CD-singeltjes. <laughs> Downloads, dat was iets dat uh, had je toen nog niet. Ik neem je even mee naar nummer 15 van die lijst van de top 123 van het Verenigd Koninkrijk. En daar komen dan de Beatles tegen, die vaker in dat lijstje staan. Oh yeah, tell 1963 daarmee nam ik je naartoe. En je kon luisteren naar de Beatles. I want to hold your hand. Een plaats die staat op de 15e plaats... Van die top 123 die afgelopen week is gepubliceerd... en in die top 123 alleen maar platen... die meer dan 1 miljoen exemplaren hebben verkocht in het Verenigd Koninkrijk. Nou, Koen noemde je net een paar uh, vreselijke dingen op die, die erin staan. Maar er staan ook best hele verrassende en uh, leuke dingen op... zoals bijvoorbeeld dat I'll Be Missing You van Puff Daddy en Faith Evans... op een 22e plaats, uh, Don't You Want Me van The Human League. Dat is ook nog steeds een hele aantrekkelijke plaat. En wat ik je dan zojuist liet horen, dat was dan uh, die plaat van uh, The Beatles I Want to Hold Your Hand. Imagine van John Lennon. Ook een veel gedraaide, maar dat is dan weer zo'n plaat die op een of andere manier nooit verveelt. En dat vind ik dan toch ook weer knap. De Beatles dus hier in de nacht. En uh, een Beatle kom je nog. Uh, tegen voordat het zes uur is. Tenminste, dat is de planning hier bij de nachting. Anders de varen op Radio 1. Ik neem je nu mee naar een uh, verleden, niet zo'n heel ver verleden. 2001, toen vond het plaats maart 2001. Toen was bij het Radio 3-programma Denk aan Henk... te gast mannen uit Amerika. De mannen van Sammy sonic Stay! To some other beginnings end. Uit het historisch archief, uit het historisch VARA-archief uit Denk aan Henk. Maart 2001, het Radio 3-programma van Wel Eer. Hoorde je een optreden van Semisonic, hun grote hit destijds, Closing Time. En dit is uit Babel. You heard my voice.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 That you said left a cloud in mind and a heavy heart, but I was sure we could see a new start. So when your hope's on fire, but you know you're dead. Zaya, don't hold the glass over the flame Don't let your heart your desire don't hold a glass over the flame don't let your heart de titel van het jongste album van het Britse gezelschap... Mumford Sons. En ik liet je luisteren naar een fraaie trek van het album... Hopeless Wanderer, zo heette dat. De nacht ging anders bij de Vara op Radio 1... en zoals te doen gebruik ik ook in deze aflevering... weer het leukste uit Spijkers met Koppen. Je hoort straks tussen half vijf en vijf... de columns van Wim, Danius en Hans Lebbes plus een cabaretfragment, zo dadelijk ook een cabaretfragment... Maar eerst nog even de artiest die aanstaande zaterdag in Spijkers met Koppen zal optreden. Hier is Ilse De Lange. Heeft het niet kunnen missen, of misschien wel. Bram Moskowits is deze week door de Raad van Discipline uit zijn ambt gezet. Levenlang geroeerd, omdat hij het aanzien van de hele advocatuur heeft aangetast. We hebben meneer Moskowits uitgenodigd om hierover vandaag met ons te praten. Dat wilde hij niet, daar was hij heel duidelijk in. En toch is hij hier. Niet om de discussie aan te gaan, maar om, uh, hij vroeg het zelf, een pleidooi te houden. Op de radio voor zichzelf. En die ruimte krijgt hij van ons, dames en heren. Ik geef het woord aan uh, Bram Moskowits. Heel fijn, dank u wel. Ja. Dames en heren, hier in de Florin thuis aan de radio gekluisterd. Ik ben beschuldigd. Maar wat is nou werkelijk gaande? Wel nu. U weet, ik heb vele successen geboekt. Ik heb veel grote, brute, criminelen en het smerigste tuig... ongestraft de maatschappij weer terug in weten te krijgen. Terwijl zij vaak wel degelijk de meest afschuwelijke misdrijven... op hun kerfstok hadden. Meneer Moscovic. Ja, excuseer, ik hoor het zelf ook. Dit, dit gaat helemaal niet de goede kant op. Uh, Mag ik, mag ik heel even opnieuw beginnen? Natuurlijk. Gaat u gang, dames en heren. Het woord is aan Bram Moscovic. Heel fijn, dank u wel. Dames en heren. Ik ben kapot gemaakt in de media. En ik vind ten stelligste dat mijn persoon en mijn werkwijze... niet in de media bediscussieerd dienen te worden. En daarom zit ik hier bij spijkers met koppen. Meneer Moskowitsch. Ja, wacht even. Verdikkie. Dit, is, uh, dit gaat helemaal niet goed, joh. Het woord is wederom ja. aan Bram Moskowitsch. Ja, heel fijn. Dank u wel. Geen punt. Dames en heren, u heeft de aantijgingen jegens mij deze week in de diverse media kunnen volgen. Ik was nota bene voorpagina nieuws in de courant. Ik schijn grote hoeveelheden contant geld te hebben aangenomen. Ik schijn niet te vertrouwen te zijn en ik schijn niet te leren van mijn fouten. Ik weet even helemaal niet meer waar ik naartoe aan het praten was. Uh. U, u bent een pleidooi aan het houden, een pleidooi voor uzelf. Ja, natuurlijk. Excuseer. Ik, ik pak hem even op bij, dames en heren, als u mij toestaat. Zeker, het woord is aan ja. Bram Moskvitsch. Heel fijn, dank u wel. Dames en heren, kijkt u maar eens goed en realiseert u zich voor u staat een miljonair. Meneer Moskowitz? Kak, kak, kak. Sorry, ja, dit gaat helemaal niet goed. Wacht even, even een slokje water. Even een slokje het water. woord is nog één keer, denk ik, aan uh, Bram Moskowitz. Heel fijn, dank u wel. Dames en heren, inderdaad, ik ben beschuldigd. Maar mag ik u hier in de zaal eens een vraag stellen? Wie gelooft u eerder? Een onafhankelijk deken die onderzoek doet in het belang van de advocatuur? Of iemand die de horlepiep gedanst heeft met DC Bouterse? Ja. Kut, kut. <lacht> Mag ik nog één keer opnieuw beginnen, meneer Janssen? We zijn bijna maar... door de tijd, heen, meneer Moscovici. Ja. Maar wat gaat er nou precies mis, als ik vragen mag? Ja, ik weet het niet. Bij een ander schud ik die flauwekul zonder problemen zo uit mijn mouw. Hoppelijk Zes, zeven uur aan een stuk, geen enkel probleem. Maar hier, ik, ja, ik weet ja, niet. Ja, nu gaat het over u zelf. U krijgt nog één laatste kans ja. voor het pleidooi, dan ga ik afronden. Ja, begrijpelijk, begrijpelijk. Dan lees ik even wat voor. Is dat akkoord? Want uit mijn hoofd, dat gaat even niet zoals het moet gaan. Prima, het geen het punt. Heeft. Goed. Ik heb van tevoren wat opgeschreven. Hier heb ik het. Dan kan er ook niks fout gaan. Dames en heren. Dit is niet de eerste maal dat er vraagtekens bij mij gezet zijn. En het woord maffiamaatje is al in een veel eerder stadium gevallen. Daar is heel Nederland getuige van geweest. En ik heb sporttassen met contant geld aangenomen. Dat is onderhand wel bewezen. Waar of niet? Uh, ja, dit zijn ook niet de goede aantekeningen, geloof ik. Oké, okay, we gaan afronden. Uh, uh... Ja, zeer begrepen. Ik wil u hartelijk danken voor uw komst. Ja, Heel veel succes in uw hoger beroep. Ik dank u wel. En ik kan maar één ding zeggen, meneer Moskvits. Ik hoop dat het recht zal zegenvieren. Nou, ik niet, want dan ben ik mijn baan kwijt. Ik dank u wel. Tot ziens.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 He likes his bags the best Cause he's better than the rest And his unsweat smells the best And he hopes to grab his father's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 In 1965 Jordan Ray Davis en zijn mannen The Kings en A Well Respected Man voorafgegaan door een fragment uit Spekers Met Koppen, het cabaretfragment uit Spekers Met Koppen. En dat werd weer voorafgegaan door Ilse de Lange en die zong Just Kids. En dat liedje dat kan je vinden op haar meest recente album Eye of the Hurricane. En wat ik zei, Ilse de Lange die is aanstaande zaterdag de muzikale gast in Spekers Met Koppen, Radio 2 tussen 12 en 2. Als je vandaag gaat googlen, dan kom je op de homepage van Google. Niet die uh, gekleurde letters tegen die het woord Google vormen, maar een hele fraaie tekening. Dat doen ze wel vaker. Dan hebben ze iets te, te vieren, zullen we maar zeggen. Of te herdenken. In dit geval zie je een, een hele fraaie, mysterieuze tekening. En die tekening heeft te maken met het feit dat het 125 jaar geleden... is dat Bram Strooker werd geboren. Bram Strooker, moet maar op zijn Hollandse zeggen. En dat was de auteur die in 1897 de novelle Dracula schreef. <tieden> En daar is in de jaren 60 ook een plaat over gemaakt over dat fenomeen. In de Nederlandse taal nog wel. Met in de hoofdrol Bob Bouber. Horror op de radio. Zet zet naar de maskers. De tafel was gedekt voor twee in het spookhuis aan de zee. Pier hield de kaarsend vast en ik was er de eerig vast Dracula, Dracula, Dracula, Dracula, Dracula, Dracula, wat zal er straks op daar? We dronken eerst een knekelwijn naar recept van Frankenstein. Daarna soep van vleermuisbloed, getrokken van een mensenvoet. Oh, tra -ta, tra -ta, tra -ta. Het hoofdgerecht van kraakbeensnippers Klaargestoofd in keldervocht Was lichtgeroosterd door de adem aan een monsterlijk gedroogd op U menu van mummie leer, nog veel heerlijks meer. Maar ik sprong gillend uit het raam, want bij de toespij stond mijn naam. Ja. Op de Nederlandse radio midden in de nachtje kon luisteren naar ZZ en de maskers werd midden jaren 60 opgenomen. Deze versie van Dracula. ZZ en maskers onder leiding van Bob Bauer. En dat allemaal naar aanleiding van het feit dat het vandaag 125 jaar geleden is dat Bram Stoker werd geboren. De man die de geestelijke vader mag worden genoemd van de figuur Dracula. Dit is het pianospel van Richard Carpenter.